Levy van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak in de Poolse hoofdstad Warschau... nog eens benadrukt dat de VS vierkant achter Oekraïne staat. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de invasie door Rusland... nu al een strategische mislukking is. Het Westen is volgens Biden meer verenigd dan ooit. Over de Russische president Poetin zei hij... deze man kan niet aan de macht blijven. Twitter Huis liet na de speech weten dat Amerika niet uit is... op een machtswisseling in Rusland. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne zijn in de stad Lviv in het westen van het land raketten neergekomen. Bij een aanval vanmiddag raakten vijf mensen gewond. Twee raketten sloegen in bij een olieopslagplaats in het oosten van de stad. Rond zes uur vanavond werden opnieuw drie krachtige explosies gehoord. Volgens de burgemeester van Lviv zijn de raketten afgevuurd vanaf, vanuit de stad Sebastopol op de Krim. Bij een auto-ongeluk in het dorp Gaam in Brabant is een kind van vier om het leven gekomen... In de auto zaten ook nog twee andere jonge kinderen en een vrouw. Zij raakten gewond. Het voertuig botste aan het einde van de middag door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk om de slachtoffers te helpen. En ondanks een reanimatie door hulpverleners overleed het kind ter plaatse. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd Nederland-Denemarken in de Johan Cruijff Arena... betuigden beide teams hun steun aan Oekraïne... Tijdens de volksliederen droeg Nederland een geel shirt waar Oekraïne op stond. Denemarken droeg hetzelfde shirt, maar dan in het blauw. De aanvoerders van Nederland en Denemarken dragen tijdens de wedstrijd een geel-blauwe aanvoerdersband. Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden bewolkt, maar het blijft wel droog. De minima liggen tussen de 1 en 5 graden en lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan wordt het zo'n 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlems. heb je een kwartier vertraging tussen Lisse en de aansluiting met de N207 in 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom.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 De Zandvoort, voor zaterdagavond op ZZFN. Keep on singing, ik zeg een hele goedenavond. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste stuurt het beste van dance, R&B en een beetje pop. Tussendoor natuurlijk het laatste show nieuws, de party update... en de 10 bovenbeste platen van de danstour En het van de festivals, we het mogen te dus zeggen. Nou ja, alweer, we mogen het alweer een tijdje zeggen. Corona is officieel sinds deze week helemaal voorbij vanaf afgelopen woensdag. Geen corona, wel weer een griepepidemie, maar... Daar kennen we mijn leven, hè? Zaterdagavond straks uh, het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House 5. Dus straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de uit Italië, met DJ Cavaschalli. Onderweg zometeen muziek van Nick Joseph en Miss B. Ook Joffrey uh, C. komt eraan, maar eerst hier een, een cover van... Uh, je kent het wel, hè? Hele bekende plaat, Ain't No Sunshine. Je het hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Een hele goede avond. Ain't no sunshine when she's gone.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 sunshine when she's gone ain't no sunshine when she's gone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 Joseph en Miss B met On Me. En daarvoor muziek van uh, Jeffrey C met This is Hot. De Yes Indeedy Original Mix. Die hebben hem zand voor zaterdagavond de Nightwalk. Armin van Buren die keert na vijf jaar terug op de Nederlandse bodem met zijn solo show This is Me. Feel Again. Tijdens is het pinkster weekend van 2 tot en met 5. juli doet de DJ de Dome in Amsterdam aan. De laatste keer dat Armin van Buren een solo show gaf in Nederland, was in. Uh, 2017 hè, tijdens de Best of Armin Only, en dat was toen in de Johan Cruijff Arena. De ziet de optreden als een nieuw hoofdstuk na de corona-epidemie, nee na de corona pandemie moet ik zeggen. Niet epidemie, maar pandemie. De correcties met de fans is waar het uiteindelijk om draait en wat ik de afgelopen tijd het meest heb gemist. Door de pandemie werden de This is Mia-shows twee keer eerder verplaatst. De kaartverkoop begint op donderdag 31 maart. Dat was afgelopen donderdag. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar... want de andere kaarten die al verkocht waren, die waren natuurlijk... Uh... Ja, die zijn geldig nog, hè dus als je al kaarten had tijdens de corona... dan mag je die kaarten ook weer gewoon even gebruiken. Kijk alleen even op de website. Voor de zekerheid even dat je misschien aangepaste kaartjes krijgt. Want ik heb het laatst ook gehad, aangepaste kaartjes. Maar uh, ja ik denk, ik ga gewoon een zo naar binnen. Dan stond er een ja, verkeerde datum. Ja, dat weet ik. Maar ik mocht toch naar binnen, ja. Maar je moet ze wel even aan laten passen. Toch wel heel erg belangrijk, hè. En Elton John die viert, uh, die heeft gisteren zijn 75ste verjaardag gevierd. Ondanks zijn leeftijd staat alsniet nog altijd in de schijnwerpers. En dat allemaal dankzij de film Rocketman. Zijn uh, autobiografie en hits met eigen tijds als Dua Lipa. En uh, ja, ik weet niet of je hem gezien hebt, maar uh, voor mij was het op Netflix. Heb ik hem gezien, uh, Rocketman. En dat was ook volgens mij een paar weken geleden op televisie. Ik zat te kijken, ik denk, wat een mogol wie is die man? Ja, toen kwam ik erachter, oh, dat is Elton John. Ja, die heeft ook uh, alle drugs gebruikt uh, die God verboden heeft. Dus, uh, maar hij is er nog steeds. En uh, ja, 75 en hij zingt nog steeds. En dat is altijd wel leuk, hè? zijn antwoord, The Nightwalk. Muziek, daar was ik aan je radio gekluisterd. zometeen meteen, White Labeltje met How You Gonna Maar eerst die Earthen Days met The Rhythm.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 Met Ephesius, uh, de Jay Vegas remix. En daarvoor een white labeltje met How You Gonna. Nee, ik heb een heleboel white labeltjes vandaag uh, binnengekregen. En uh, ja, ik wilde ze allemaal draaien. Alleen uh, op een of andere manier heeft het systeem. Uh, de namen van de artiesten niet overgenomen. Ja, het is leuk als je mp3'tjes krijgt van artiesten... en dan uh, ja, moet je het weer omzetten natuurlijk... naar een geluidskwaliteit die dan weer bij, uh, bij de omroep past. CFM Zandvoort, dan uh, ja, gaat het wel eens een beetje mis. CFM Zandvoort is tijd voor de partyupdate. Wat een leuke feest We gaan op deze zaterdag 26 maart. Mijn dochter is vandaag jarig. is vandaag 14 geworden, dus uh, toch wel een hele bijzondere dag. Ik zit gewoon radio te maken. Maar ik was vandaag de hele dag thuis, dus uh, en ze was toch wel blij... En uh, cadeautjes, daar zijn ze altijd heel blij mee, dus... Zien we hebben Zandvoert Als eerste. In de Scape in Amsterdam. Iedere zaterdag de wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur. Duurt tot uh, 5 uur in de ochtend. In de Scape natuurlijk in Amsterdam. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoort, Raymondo. Welend Pereira is aanwezig. MC Janto. En ze hebben uitgenodigd Edgar Tempelman. Vanavond dus uh, een wekelijkse feestje Brainwash in de Scape in Amsterdam. En uh, nog een leuk feestje. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Ook een wekelijks feestje. Begint rond de klok in de nacht. En uh, voor meer informatie check de website Ancor uh, elkaar.nl of uh, even kijken op de Melkweg.nl. Met Lee Mills, Rick, Damien, Andy en and More En host het bij Leroy vanavond, dus in de Melkweg Ancor. Een RB en uh, hippo feestje. En nog een, uh, een RB en hippo natuurlijk Throwback every Saturday in, de, in Club R. Begint op 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website uh, Throwback, dus is afgekort hè: thrwbck.nl of r.nl. Natuurlijk ook hiphop en R&B. En nog een leuk feestje. Altijd leuk. Normaal uh, hebben ze... Uh, nou ja, normaal. Ze hebben de indoor en de outdoor. Ik sta meestal op de outdoor. Het is uh, liquidity, normaal in Alkbaren. Als het mooi weer is, dus gaat dat natuurlijk deze zomer ook weer gebeuren. Ik meen in juli dat dat plaats gaat vinden. Vorig jaar was het afgezegd. Nog een keer afgezegd. En toen uh, zouden ze het in september nog een keer doen. Maar uiteindelijk, uh, ja, niet hè. Maar vanavond de uh, indoor festival li Liquidity. Ik noem het altijd Liquid City, maar het is Liquidity. Amsterdam begint rond de klok van half twaalf. Duurt tot zes uur in de ochtend. En het gaat allemaal plaatsvinden in de Paradiso. Ook natuurlijk in Amsterdam op de wetenschappelijke Als je niet meer weet waar het is. Voor uh, meer informatie, Liquidity.com of Paradiso.nl. Met onder andere de line-up: Madouk, Andromedic, Lexurus, Polygon, Atlan, Tellomike, The Outsiders, Dusky, en daar nog veel en veel meer. Zeg gewoon even Liquidity.com voor al die informatie. En tot zover hebben we de party-update. Door met muziek, want avond zit je aan je radio gekluisterd. En zaterdagavond, 26 maart, wat dagje van Gary Toho met All Night Long. FM. Daniela Lewis in de Cubico remix van Ride With Me. En daarvoor horen we de Who Rolling Extenders remix van Love You Feel. Steven antwoord: zaterdagavond is er ver tijd voor De the Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? En welke kan je zeker verwachten als je dit weekend gaat stappen in de clubs of op de festivals? Deze week op 10. Low Up met Your Dreams. Op 9. Fall Reed met de Café Del Mar. De Falls White Iceland Reworker, Extra nummer één plaatje. Op 8 nog steeds Jaded met Welcome to the People. Op 7, Another met Atomic Air. Op 6, Sean Finn in de Remake van Cassim met Disco Revenge 2021. En dan gaan we kijken naar nummer 5. Ilius en met Sublime. Op 4, Fairy Dawn en Sam uh, Cook... In de Gas uit Nederland remix van Back Tomorrow. Op 3, Sam en Sarah Ikumu met Spotlight. Op 2 deze week en door met de uh, Elle Kuerpo. En deze week nog steeds op 1. Alweer uh, pak een beet 4 weken op 1. Darius uh, Sarascian en uh, George met Back in the Dance. Nou die hebben we al zo vaak gedraaid. En die komt zeker voorbij in de mix. Als het meezit bij DJ Mouse, anders bij DJ Cavaschelli uit Italië. Zo, tijd voor een biertje. En dan ga je luisteren naar andere muziek. Slipmat en Soul Brothers en Jody met zip up. Going back to my roots.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 Daarvoor, Rock to the Rhythm. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws. En weer is altijd leuk om te weten. Nou ja, leuk om te weten, het is uh, alleen maar slecht. Hè. Het gaat allemaal over Oekraïne. Over al die nadigheid met, uh, met Poetin. Zaterdagavond moeten denken aan gezelligheid. Dus uh, na het nieuws, uh, DJ Mauser met zijn Global House Vibes En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschalli. Voor nu nog even muziek. Misschien nog New York Finish en Odyssey Inc. Met Do You Feel Me? Maar eerst die John Sumit met La Danza. Ik zeg tot zometeen na de break.